moet met het NWS Journaal. Het theorie-rij-examen wordt aangepast. Nu blijkt dat veel kandidaten slagen door te zoemelen. Deskundigen beoordelen alle 4000 examenvragen en kijken wat er beter moet, meldt RTL Nieuws. Ook krijgen examinatoren de opdracht om kandidaten tijdens het afrijden strenger te ondervragen over de verkeersregels. Gisteren bleek dat veel rijscholen kandidaten trucs bijbrengen om het examen te halen. Zo leren ze de kandidaten bijvoorbeeld dat alle vragen waar het woord invloed in voorkomt met ja moeten worden beantwoord. Tot nu toe hebben 212 medewerkers en oud-medewerkers van Defensie een vergoeding gekregen... omdat ze ziek zijn geworden van werken met kankerverwekkende groomverf. Dat schrijft minister Hennis van Defensie aan de Tweede Kamer. Tot en met 2008 werd er op sommige plekken bij Defensie onveilig gewerkt met de giftige verf. Personeel spoot die bijvoorbeeld op helikopters, om ze te beschermen tegen roest. Een geradicaliseerde man in Brussel moet tien jaar de cel in... voor het ronselen van jongeren voor de strijd in Syrië... De rechter beschouwt hem als de leider van de terreurcel die de jongeren in 2013 ronselde. Hij is ook veroordeeld voor de misdaden die geronselde jongeren in Syrië hebben gepleegd... en voor het leed dat hun ouders is aangedaan. Er stonden nog elf andere verdachten in België terecht... die celstraffen kregen van vijf tot 15 jaar. Voetbal Den Bosch-Sparta is vanavond afgelast vanwege kortsluiting in de lichtmasten. Wanneer de eerste divisiewedstrijd wel wordt gespeeld is nog onbekend... Een jaar geleden viel er ook een lichtmast uit tijdens Den Bos Sparta. Toen kon de wedstrijd na een half uur worden voortgezet. In de Eredivisie wordt er vanavond één wedstrijd gespeeld. Willem II tegen Heracles. Het weer vanavond steeds meer regen en wind. Aan zee is de wind hard of stormachtig. Morgen ook veel regen. Smiddags wordt het wel even wat droger. Maar daarna volgen nieuwe buien. En het is morgen zo'n 8 graden. Ook zondag verloopt regenachtig. Dit was het ene Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zie het. van Crazy Pizza met Angel Slide. Ja, twee uur zie je het. Wat gaan we vanavond allemaal doen? Nou, we gaan eens eventjes kijken wat hebben we allemaal in de mailbox gekregen. Ik zie nieuwtjes over Beatport en over Beatport gesproken. We gaan natuurlijk ook even kijken wat de top 10 is deze week. Of deze week, nou, dat verandert soms per uur. Ja, dan gaan we ook nog eventjes kijken naar de timetable van een feest in Eindhoven. Een stukje weg, maar wel zo gezellig in het Brabantse land. Natuurlijk, het tweede uur. Hij is er weer. Gezellig als altijd. Onze one-and-only DJ Dion Sydney En wat hij voor ons gaat meenemen. Oeh. Dat is nog een verrassing. Maar niet getreurd. Het zal een hoop moois zijn. En ik heb ook een hoop moois meegenomen. Wat dacht je van deze? Mike McCoo en Casey met Daylight. Hij is uitgekomen op Spinning Records. En die jongens timmeren lekker aan de weg. Ze zijn weer helemaal terug van weg geweest. En dit is Mike McCoo. Justine Van Live Joy Ditmaal is het uh, gedaan in een Massive Drum uh, Remix En je hoort hem hier natuurlijk bij See It en voor. Mike McCoo en Casey Lies met Daylight En dan gaan we gewoon eens even over naar het eerste nieuwsje van de avond Want Beatport, ja, je kent het wel, de welbekende downloadsite Legaal natuurlijk Amerikaanse bedrijven lanceert als eerste een lokale website... en richt zich specifiek op de Nederlandse markt, ja. Vandaag presenteert Beatboard het wereldwijde platform... voor elektronische muziek, de Nederlandse versie van haar muziekplatform. De nieuwe website biedt lokaal relevante content aan... gericht op de interesses en belangen van Nederlandse DJ's, producers en fans... Momenteel, momenteel kunnen mensen in 220 landen al gebruik maken van de diensten van Beatport. Het is voor het eerst dat het Amerikaanse bedrijf een lokale website introduceert... en zich daarmee op een specifieke markt richt. Het Nederlandse platform uh, zal vanuit Amsterdam door een Nederlands team worden aangestuurd... en zal zich onder andere richten op lokale artiesten, muziek, video en nieuws. Beatport uh, biedt al voor Nederland relevante content aan via haar gratis streaming service. En vanaf volgende week zijn ook het nieuws en de store volledig gericht op de Nederlandse gebruikers. Nederland en Amsterdam in het bijzonder is een invloedrijke markt... met een lange geschiedenis in de wereld van elektronische muziek. Zegt Beatport, president en CEO Craig Consigno. De meest populaire DJ's, festivals en labels zijn hier gevestigd. En jawel, de muziekliefhebbers in Nederland zijn enorm toegewijd. Het is daarom een logische stap voor Beatport om uit te breiden naar de Nederlandse markt. Dat Nederland voorop loopt in de wereld van elektronische muziek blijkt ook uit cijfers die Beatport vandaag bekend maakt. Vergeleken met alle andere landen heeft Nederland relatief gezien het hoogste aantal geregistreerde gebruikers op het internationale platform. Ook staat Nederland wereldwijd in de top 5 van landen met de meeste streams en store downloads. Nederlandse DJs en labels doen het ook goed. Hun muziek wordt wereldwijd het meest gestreamd en verkocht op beatport.com. Ja, Nederland is bovendien. De thuisbasis van internationaal populaire events zoals Awakenings. Dekmantel Mysterylands en de grootste op dansmuziek gerichte conferentie ter wereld. Het Amsterdam Dance Event. Ja, uit onderzoek blijkt dat het lokaliseren van online diensten voor een specifieke markt een positief effect heeft. Of zowel het aantal bezoekers als de engagement met de platform zegt Joost scheurt. Oftewel de managing director van Beatport Nederland. Ja, de Nederlandse website is niet alleen een platform voor lokale labels en dj's. Het geeft buitenlandse artiesten ook de mogelijkheid zich beter te profileren onder het Nederlandse publiek. Ja, Beatport startte twaalf jaar geleden als een online music store voor dj's. Het afgelopen jaar heeft het bedrijf haar diensten uitgebreid om zich ook te kunnen richten op de fans van elektronische muziek. Muziekfans kunnen tegenwoordig op het Beatboard platform terecht voor musicstreaming. Door experts samengestelde playlists, nieuws, events, live videostreams en video on demand. Ja, op het Video on Demand platform zijn momenteel meer dan 60 optredens van het afgelopen Amsterdam Dance Event te bekijken, dus. zoek het eventjes op www.beatboard. Even Lekker gewoon in het Nederlands. Is dat toch ook wel eens fijn? Wat ook fijn is, is een nieuwe plaat van Patrick Hagenaar. Komt binnenkort uit op het label Sulu. En hij is nog niet uit, maar ja, zie het zou zie hier niet zijn. Als we hem hier nog niet zouden hebben. Oh, oh wat is hier lekker. Ik zeg, Feels so good, Patrick Hagenaar. Dit is See It. Keierd. Op jouw 106.9, 104.5. En natuurlijk ook op televisie. Kanaal Digitaal. Hij krijgt daarbij iets. al release nummer 79 op het label. En ik krijg hier ook een berichtje binnen van Lisa. En Lisa zegt: Oeh, kun je al een beetje een tip van de sluier uh, lichten wat uh, Dion Sydney vanavond gaat draaien naar Tine? Nou, helaas, ik ga nog uh, niks uh, verklappen wat hij uh, vanavond gaat draaien. Maar heb je zin in een mix? Nou, ik heb hier wel even een kleine mix. Ik zeg de musical Freedom tot 10 van 2015 in een mini mix. 6.9 Toll Enemy remix. En daarvoor. Ja, Om alvast een beetje te wennen aan uh, het mixtempo van DJ Dion Sydney. De Musical Freedom Top 10 of 2015 in een kleine mini mix. Ja, beetje dubbelop, maar wel zo lekker, toch? Ja, wat ook lekker is, dat is Delin. Dat presenteert namelijk de timetable voor 27 februari beursgebouw Eindhoven. Ja, eindelijk, het is zover. Maanden van voorbereiding komen samen op één dag. Dit eerste event moet ook echt gevierd worden met een geweldige line-up. En ja, alles halen zij uit de kast en zetten daarbij de beste house-elementen in. De eerste prioriteit is om alle bezoekers te vermaken... door die speciale energie bij binnenkomst al te geven. Dit zal altijd het uitgangspunt blijven. En ja, samen met jullie wordt dit een speterend feestje. Ze zien er naar uit jullie te mogen verwelkomen. En ja, die timetable, oeh, hij is leuk. Om 8 uur trapt af Gerben Brouwer... Om 10 uur is het de beurt aan Gregor Salto. En om half 12 geeft hij het stokje over aan Roog en Eric E. Dat zijn geen kleine namen. Dan om half 1 vinden we Alvaro. En om half 2 de Beesjackers. Om het feestje nog naar, tot een hoger niveau te tillen, hebben we vanaf 3 uur Quintino staan. En als laatste deze avond vinden we daar om half 5 tot 6 Sydney Sampson. Het wordt gehost bij MC Heights. Dus eventjes in je agenda zetten. 27 februari 2016 in het beursgebouw in Eindhoven. De deuren gaan open om half negen. Dat is toch altijd leuk. Als je set al begint om acht uur. Dan, dan sta je gewoon een half uur te draaien voor een lege zaal. Dus ik denk dat ze wel wat eerder open gaan. Dan is er een spectaculaire grand opening om tien uur. Dat kregen we al te beginnen. Dus wees op tijd. En ja, de sluiting zes uur. Naast Sydney Samson gaan de lichten aan. En mag je je beetje op gaan zoeken. Of naar een leuke afterparty. Wil je meer informatie? wwwdie lightmentcom Je vindt ze ook op Facebook, Twitter en Instagram. Delightment Official, Delightment of at Delightment. Tot zover dit nieuwtje. Ga door met nieuwe muziek. En hij is lekker hoor. Dennis Christopher, featuring Jua Wells. Tijdens de Amsterdam Dance Event hebben ze hem al uh, losgegooid, hun track Fly Away. Mooi hè? Zo lekker, dubbelop weer. En die plaat, die scoorde als een trein. En de Enigmatic Remix, hij gaat binnenkort uitkomen. Hij is wat dieper, hij is wat steckier, maar oh zo lekker. Je hoort hem nu hier, Fly Away, van Dennis Christopher Christoffer, featuring Wells. Place. No wasting time in this empty space Van Ria Benciana, Get Up in de Cashmere remix. En daarvoor Dennis Christopher, Fly Away in de Matic remix. En ja, zometeen na die klok van 10 is hier er toch echt de one and only DJ Dion Sydney. Maar we gaan eerst nog eens even kijken wat er deze dag in de Beatport charts de top 10 is. Op nummer 1, ja, we pakken we gewoon eventjes bij, vinden we Morning Deal van Nora and Pure. Uitgekomen op Enormous Tunes. Hij is lekker hoor. Oh excuses. Hij staat op drie. Op nummer 1 beginnen we gewoon. I can't deep featuring Roland Clark. Late night. Tough guy. Of cat physical music. Op nummer 2, Ja, de welbekende is van Oliver Helden. Throttle. Met waiting. Op Healthy records. En ja, zoals ik net al zei, we doen het gewoon nog een keertje morning dew van Mo Nora en Pure. Op nummer 4 vinden we twee Nederlanders, Avro en Hartwell. Op revealed recordings met Hollywood. De welbekende sound van Avrojack. Ik hoor hier meer aan voor Jack in als Hardwell. Maar het is in ieder geval uitgekomen op het label van. Hardwell. Dat vinden we. Vorige week nog op nummer 1: Rinse Repeat. Van Riton en Kalo. Op 6 vinden we Gold Member met Me en My Toothbrush. Op No Definition Recordings. En vorige week stond hij daar ook wel gewoon lekker. Een plaat die we nieuw zien. Is Take It Easy van Sonny Fodera en Matt Joe. Uitgekomen op Strictly Rhythm. Een plaat die we ook al enige tijd in de top 10 vinden. Dat is Luca Debuneraire met Keep This Party Rocking. Op een solide negende plaats. In deze chart vinden we Puppel the Jam van Kino Silva Op Supers Recordings. En ja, wat zal er op nummer 10 staan? We laten je niet langer in spanning. We vinden we daar met Oskar met Wake Up The Sun. Zie ik daar nou de handjes in de lucht op gaan? En één van die tien platen gaan wij hier gewoon eventjes draaien. Niet omdat het moet... Maar gewoon omdat het kan. En waar is de smaakhoof gevallen? Nou, jullie hebben kunnen stemmen. En het is gewoon Kino Silva met Pomp op the Jam geworden. En, en Dennis zegt ook al, ik wist het, ik wist het. Hij vindt het gewoon zelf een lekkere plaat. Voor jou, Kino Silva met Pomp op the Jam. Zometeen naar Tine, Ja, ja, hij is er echt. De one and only DJ Dion Sidney... Een uur lang house, electro, progressive, deep, minimal, alles in de mix. Maar nu eerst, pump up the jam. Pump, pump, pump, pump. pump the jam, pump it up up. While you lead us stumping, and the jam is pumping. Look ahead, look right, jump in. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See 'cause that's where the party's at. See 'cause that's where What do a sickening, what do a Versus Ollie James met Ecuador. En dan gaan we gewoon nog een oude klassieker erin uh, douwen. Awesome, awesome. Herken je deze nog? Even het stof eraf halen hoor. Awesome, awesome. Ik zie hier Serious Danger met Audio's Deeper. One, two, one. and the rest, the more I can't do. Everybody knows the Serious B&J the original Ranger. Yeah, we're not a stranger. Live the kids into the dancing squad, your mad? Verkeer van 10 uur vinden we daar onze enige echte DJ Dion Sydney een uur lang live in de mix. Ik hoop ja dat je erbij bent. Ik zeg gewoon blijf luisteren. Nu eerst over hem. het ritme van ZFM via de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.